De coalitie heeft een minieme meerderheid... en de oppositie heeft aangekondigd tegen te zullen stemmen... omdat het plan de Cypriotische spaarders veel geld gaat kosten. Voor de kust van de Japanse kerncentrale bij Fukushima... is een vis gevangen die een recordhoeveelheid radioactiviteit bevat. De 740.000 becquerel per kilo aan radioactief cesium... werd gemeten in een groenling. Het is duizenden keren meer dan de Japanse veiligheidsnorm voor voedsel. Die staat op 100 becquerel per kilo. Het was afgelopen week twee jaar geleden dat de aardbeving in Japan een enorme tsunami veroorzaakte, waardoor bij de kerncentrale van Fukushima grote problemen ontstonden en een groot gebied rond de kerncentrale werd besmet. In San Francisco komt een Holland House voor de supporters van het Nederlands honkbalteam. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag de halve finale van de World Baseball Classic. En die wordt beschouwd als het WK-hongbal. Tegenstander van Oranje is de Dominicaanse Republiek. De belangstelling van Nederlanders voor de wedstrijd is groot. Er worden vele honderden Oranje-supporters verwacht. In San Francisco wonen alleen al ongeveer 20.000 mensen met een Nederlandse achtergrond. De openingsrace van het Formule 1-seizoen is gewonnen door de Finn Raikonen. Op het circuit van Melbourne eindigde hij 12 seconden voor de Spanjaard Alonso. De Duitse wereldkampioen Vettel werd derde. Het weer. Alleen in het noordoosten nog wat regen. Verder vaak droog, in het westen zelfs af en toe zon. Tegen de avond kans op stevige buien. Maxima 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Matthijs Deen. Goedemorgen. Afgelopen woensdag was het veel sneller dan verwacht witte rook. U heeft ongetwijfeld al heel wat over gehoord. De verkiezing van de nieuwe paus. Een historische verkiezing om meerdere redenen. Voor het eerst een paus van buiten Europa en bovendien ook nog eens een jezuïet. Gezien de verhouding in het verleden tussen de jezuïeten en de centrale leiding in Rome een opmerkelijke keuze. Straks meer erover als we gaan praten met kerkhistoricus Paul van Geest. En daarna, na de column van Nelleke Noordervliet... vertelt oud-collega Kees Slager over zijn nieuwe boek. En Kees zit hier ook al aan tafel. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Paul. Uh, jouw boek, uh, ja, uiteraard bijna zou ik zeggen, gaat over Zeeland. En dan specifiek over evacuatie en vluchtelingenverhalen... uit uh, de Tweede Wereldoorlog. En nou schrijf je in het boek... Uh, evacueren en vluchtelen. vluchten, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Terwijl ik toch altijd gedacht heb... vluchten doe je in paniek... Ja. Zonder enig plan, zonder doel, terwijl evacueren iets georganiseerd is. Met nee, je hebt paniekvluchtelingen en je hebt ja. evacuezen, absoluut. Maar ja. als jij te horen krijgt dat je voor 12 uur vanmiddag weg moet zijn dan ben je nog een evacuee dus, want dan is het georganiseerd door de overheid... maar dan voelt het wel degelijk als vluchten, hoor. Dan heb je echt ook mensen die uh, alles uh, hun hebben en houden op een kruiwagen... of een, uh, in een kinderwagen laden en dan uh, weg moeten wezen. Zo en die mensen het. die ja. hebben het gevoel, ik heb ze geïnterviewd... Van, die zeggen altijd, als ik de beelden op televisie zie van mensen die aan het vluchten zijn... waar waren ook ter wereld, dan zie ik, voel ik mezelf weer op die, op die vrachtwagen zitten of uh, over de weg lopen. Want ook die evacuees hadden vaak geen idee waar ze heen gingen. En... Juist. Kijk, ja, er zijn verschillen. In Zeeland is heel veel geëvacueerd in de Tweede Wereldoorlog, maar er zijn voorbeelden van mensen die echt niet wisten waar ze terecht zouden komen. Sommigen kregen een week de tijd om te proberen bij familie of vrienden elders in het land terecht te komen. Ja. En jij hebt zelfs evacuaties ontdekt in die nog geen enkel geschiedenisboek terecht eigenlijk. waren. Gekomen. Ja, dat ook. ook ja. ja. Oh, ik dacht dat je het <laughs> zei. Je hebt zelf meegemaakt. Heb dat ook, zelf ook nog zelf een meegemaakt. keer. Goed. We gaan er straks verder over praten na half elf. En na elf uur bespreken we het boek De Vlucht van de Paradijsvolg. Een familiegeschiedenis waarin het verongelukken van het KLM-toestel... De Neutron in 1957 bij Nieuw-Guinea centraal staat. We horen waarom de keuze van de kleur wit door de Republikeinen... bij de komende inhuldiging van Alexander... vanuit historisch oogpunt een opmerkelijke is. En in spoor terug ten slotte gaan we honderd jaar terug in de tijd... naar het wenen van 1913, het laatste jaar voor de Eerste Wereldoorlog... Een jaar zwanger van naderend onheil. Ja, dat is allemaal de komende twee uur. Maar nu eerst een fragment uit het nieuws van de eerder deze week. Dat de desdochters, dames en heren, op jonge leeftijd... een grotere kans op kanker hadden, was al langere tijd bekend. Nu blijkt dat ook op latere leeftijd die kans 24 keer hoger is. Janneke Verloop van Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek... promoveert op 20 maart op haar onderzoek naar desdochters. Wie waren dat ook alweer? Um, nou, DES is een synthetisch oestrogeen dat in de jaren uh, vanaf 1947 tot 1975 is voorgeschreven aan zwangere vrouwen. En uh, de kinderen, de dochters die uit deze zwangerschappen werden geboren, dat zijn de zogeheten DES-dochters. Ja, en die laatste je hoorde was Janneke Verloop... die afgelopen woensdag uh, in Goedemorgen Nederland op Radio 1... Uh, over haar promotie vertelde. Uh, de lange termijn gevolgen van DES voor DES-dochters. Wat was dat ook alweer precies voor medicijn? Uh, en is dat DES destijds wel goed getest op mogelijke schadelijke effecten? Omdat horen we uh, Maria Zwart, directeur van het DES-centrum... Uh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, ja, we, we hoorden het net even de, uh, kort die historie. Uh, het, het werd voorgeschreven aan zwangere vrouwen, maar waarom precies eigenlijk? Wat was het precies? Um, Des was een, uh, een synthetisch oestrogeen en het werd voorgeschreven aan zwangere vrouwen om miskramen te voorkomen. En dat was in eerste instantie als ze eerder al een miskraam hadden gehad of een miskraam dreigde. En later werd het ook steeds vaker gegeven uh, uit voorzorg. Hmm. Ah. En, en, en, en hoe en wanneer is het precies ontdekt? Uh, het is ontdekt, of het is eigenlijk samengesteld. Hè. Het is een synthetisch oestrogeen uh, in 1938 uh, in het laboratorium van een Brit. Uh, dat was uh, uh, de onderzoeker Dots. En uh, wat bijzonder daaraan was, is dat het het eerste synthetisch oestrogeen was. Uh, daarvoor werd wel gewerkt met oestrogenen, maar dat waren natuurlijke oestrogenen. Die uh, moeilijk te krijgen waren en ook alleen maar per injectie toegediend konden worden. En dit oestrogeen was heel erg gemakkelijk, want dat kon uh, snel en goedkoop en zuiver ge geproduceerd worden. En uh, kon ook oraal, dus met tabletten, worden toegediend. Nou, en is, het nou, is, is dat dan niet getest in die tijd, op zijn effecten? Um, nou, in die tijd uh, was men heel erg op zoek naar um, uh, vervangers voor oestrogenen... Waar we, waar men had het idee dat er heel veel doelen waren, gebruiksdoelen voor die oestrogenen, heel veel problemen daarmee opgelost konden worden. In het laboratorium van DOTS is wel wat onderzoek gedaan en er werd toen ook al voorzichtig gewaarschuwd dat het misschien wel kankerverwekkend was. Dat was op dieren uitgetest. Maar daarna ja, is er eigenlijk met die signalen niet veel meer gedaan. En is men dat vrolijke grote hoeveelheden gaan slikken? Uh, nou, vooral eerst produceren. Uh, in de loop van de veertige jaren uh, zijn er allerlei mogelijke doelen, uh, gebruiksmogelijkheden voor dat medicijn uh, getest. En uiteindelijk is het in 1947 in Amerika uh, toegelaten voor gebruik uh, bij miskramen. En dat was gebaseerd op een onderzoek van uh, een echtpaar Smit en Smit. Die hadden dat uh, middel uh, gebruikt, getest bij uh, zwangere vrouwen uit hun kliniek. Het probleem van dat onderzoek was alleen uh, dat ze geen controlegroep hadden. Dus het waren vrouwen die uh, dat medicijn kregen bij dreigende miskramen. Um, uh, maar er was geen groep um, daarnaast die dat medicijn niet kreeg, maar een placebo, zoals dat tegenwoordig wordt gedaan. Dus um, elk kind dat geboren werd, werd ook toegeschreven aan des, het uh, deshormoon. Ja, yeah. ja. Nou is men er op een gegeven moment achtergekomen uh, dat dit, uh, de, de, de kans bij vrouwen, uh, bij dochters al op zeer jonge leeftijd op kanker, uh, een bepaalde vorm van kanker, vele malen hoger maken. Uh -huh. uh, uh, is daar nou wat van geleerd? Worden nou andere dingen beter getest? Of toont wat we één, twee weken geleden... Over, bijvoorbeeld over die diana pil allemaal weer te horen kregen... toont dat aan dat men niets geleerd heeft van die desaffaire? Nou, er is wel veel geleerd. Dat medicijn, de toelating in 1947... dat was echt nog in de beginjaren van allerlei... Uh, instanties, het oprichten van allerlei instanties om dit uh, uh, in goede banen te leiden. Er is dus tegenwoordig wel veel en veel zwaardere eisen aan uh, de toelating van geneesmiddelen. Die moeten goed, test zijn, goed getest zijn op de werking. Want dit medicijn werkte ook eigenlijk helemaal niet. Bleek later. Maar ook op bijwerkingen. Het probleem blijft natuurlijk altijd wel um, uh, testen van lange termijn effecten. De eerste effecten van des bleken pas twintig jaar nadat het medicijn voor het eerst was voorgeschreven. En uh, dat zijn natuurlijk echt hele lange termijnen... Uh, voor medicijnen om te volgen. En als je ze voor die tijd niet op de markt kan brengen... Uh, ja, dan, dan, dan hebben we vaak ook wel een probleem. Dus het blijft een punt... Uh, maar wij zouden toch wel graag wat meer aandacht zien voor het onderzoek naar lange termijn effecten. En wat er zeker ook voor nodig is, is dat medische dossiers bewaard worden. Hè? Want waar wij echt veel last van hebben gehad, is dat toen we erachter kwamen dat het misschien gevolgen had... dat niemand meer een medisch dossier kon vinden van de moeder. Maar dat betekent dus eigenlijk dat zelfs met de strenge methode van nu... dit lange termijn effect ook niet gevonden zou zijn en dat des nog steeds op de markt gebracht zou worden. Dat, dat er een kans bestaat dat er medicijnen op de markt gebracht worden die dit soort lange termijn effecten hebben. Ja. Maar ik denk niet dat er nu nog signalen van mogelijk kankerverwekkend in de wind worden geslagen. Ja, ja zoals die meneer Dot helemaal in het begin stelde. Ja, maar hoorde ik u nou ook tussen neus en lippen door zeggen dat het helemaal nooit gewerkt heeft? Ja, dat klopt. Zelfs, zelfs dus mensen 19... slikken het ook nog eens helemaal voor niets? Ja, dat ja, kan dat er dus de... een reden zijn om het niet op de markt te brengen. Daar ja. kan wel iets bij voorstellen. <laughs> ja, dat, precies. Maar dat is natuurlijk het zure geweest van dit medicijn. In 1953 werd al getwijfeld aan de werking... Door, uh, op basis van een onderzoek van Diekman. En uh, ook daar is niks mee gedaan. Dus er zijn ook wel een heleboel dingen misgegaan... in dit uh, traject uh, van het gebruik van het medicijn. Goed. Maar het heeft dus inderdaad niet gewerkt. Nou, Maria Zwart, uh, hartelijk dank voor deze toelichting. Ja, graag gedaan. Ja. Hij is de eerste Jezuïet op de heilige stoel... en is de eerste paus die zich Franciscus noemt. En hij stond daar minzaam bij te glimlachen... alsof het allemaal heel vanzelfsprekend was. Dat is in het kort wat er gebeurde afgelopen woensdag in Rome. Maar het was helemaal niet vanzelfsprekend, want zowel de Jezuïeten als Franciscus zelf hebben een problematische verhouding gehad met Rome. En bovendien begonnen zowel Franciscus als de stichter van de Jezuïterorde hun werk in een tijd waarin de kerk in de crisis verkeerde. Het was ook nog eens een Franciscaan Clemens XIV die in 1773 als paus de Jezuïterorde verbood. De Argentijnse kardinaal heeft alleen al door zijn achtergrond en door de naam die hij gekozen heeft een doos vol historische verhalen geopend... waarvan onze gast van vanmorgen, kerkhistoricus Paul van Geest, zit te popelen om er een paar met ons te delen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Uh, je stond in de studio van Nederland 1 toen dit allemaal gebeurde. Uh, na een heel uur met grote vaardigheid en enthousiasme allemaal pauskandidaten besproken te <lacht> hebben, terwijl het gordijn maar dicht bleef. <lacht> Je stond toch wat bedremmeld te kijken. Toen bleek dat die Argentijnse jezuitpaus was geworden. Ja. Het duurde even voor de. Vol omvang van het nieuws dat je doordrong? Of had het ook te maken met al die historische éénlingen die we zo net hebben, hebben opgenomen? Ja, het was een uh, absurde situatie, omdat niemand behalve John Adam van CNN terloops uh, kardinaal Jorge Mario Bergoglio heeft genoemd. Ja, ik durfde die naam niet uit te spreken. Bergoglio? <laughs> ja, Bergoglio, Bergoglio. Ja, nu dus Franciscus. Maar ja. uh, nee, ik was niet zozeer bedremmeld. Dat was wel uh, ontzettend verbazend. Ik geloof ook inderdaad dat. Uh, mensen dat gezien hebben. Maar aan de andere kant, ik kende hem wel uh, uit twee uh, bronnen. Allereerst, hij is een jezuït en uh, in uh, de kringen in Rome... waar ik in Rome gestudeerd heb, de Gregoriana, dat was een universiteit. zong zijn naam uh, wel rond. Hij heeft ook in Duitsland een uh, deel van zijn dissertatie geschreven. Dus hij, uh, zijn naam was wel bekend. Ja Ten tweede was er, uh, is er in uh, 2005 een boek verschenen, El Silencio... Waarin uh, kritiek op hem is geweest. Omdat hij uh, ja, uh, twee jezuïten die opgepakt zijn door de Groente destijds. de militaire Groente. heeft laten dingen, zitten. Hè? Heeft laten zitten. Nou blijkt dat ook weer niet helemaal het geval te zijn. Een jezuït Jalic. heeft dat weer herroepen. En het is uh, uh, Bergoglio zelf. die eigenlijk nooit gesproken heeft over deze kwestie. Maar uh, in 2010 moest hij. voor uh, een uh, bepaalde rechtbank. En toen heeft u gezegd, nou ja, het is uh, eigenlijk gewoon niet waar... want ik ben zelf naar Videla gegaan met een list. Hij heeft de, kapelaan, de huiskapelaan van Videla vervangen om uh, zelf dan mis te lezen... om toegang te krijgen tot Videla en te zeggen... u mag deze mannen niet vermoorden. En ja. ze zijn na vijf maanden gedrogeerd en half naakt teruggevonden... Maar wel gered. Een Jezuïet die zich uh, toegang verschaft tot de macht. Dat is ook zo'n. Zo ja, ja, ja, natuurlijk. Daar heb... kun je karikaturen van bedenken. Ja, maar mm. het is waar. Dus de Jezuïeten waren al sinds hun oorsprong. Uh, ze zijn gesticht door Ignatius van Loyola in 1540. Het was oorspronkelijk een, een, een vriendenclub, maar wel een vriendenclub van mannen. Die zeer onderlegd waren ook in de upperklas uh, hun wortels hadden. Dus die konden. Uh, het waren goede netwerkers. Ja. Voordat we bij de ja? bij de uitkomen, wil ik even een een omweggetje maken via zijn naam naar nou, Franciscus. Jij zit nogal in Augustinus. Volgens mij is je leerstoel heet ook naar Augustine. Nee, ik ben is gewoon een kerkgeschiedenis. Dus uh, ja, tilder, nee, maar dus. Maar, <laughs> maar um, dat je je naam dat je jezelf noemt naar een kerkvader, dan Schiet je hoog. En um, dat verklaart dat ook een deel van jouw bedremmeling op dat moment, dat je dacht van zo. Ah nee, dat, dat niet zozeer. Dus dat een paus zich naar Franciscus noemt. Hij heeft zelf trouwens een verklaring gegeven uh, gisteren uh, tegenover journalisten. Hij zei dat hij in de buurt stond van kardinaal Claudio umes ook een uh, kardinaal uit Zuid-Amerika. die zei: uh, Goed, je bent nu paus gekozen, maar denk aan de armen. En toen dacht hij, nou, dan moet ik mij Franciscus noemen. Want Franciscus was in de 11e, 12e eeuw. Ja, een heel uitzonderlijke figuur die alle rijkdommen... die hij had gekregen van zijn vader teruggaf. En zei, ik wil... Uh, in al mijn armoede, in al mijn naaktheid... niet alleen vrouwen vrouwenarmoede, een allegorie... Ja. maar ook de naakte Christus volgen. En daaruit zijn de uh, Franciscanen ontstaan. Ja, dus de... die heeft echt een radicale armoede uh, gekozen... in een tijd dat de kerk behoorlijk rijk en triomfalistisch was. Uh, de boodschap die ervan uitgaat dat hij Franciscus noemt... is door velen uitgelegd inderdaad naar die terugkeer naar eenvoud. Ja, omdat dat centraal stond in het voorbeeld van Franciscus... wordt ook nog verband gelegd... Uh, dat de huidige paus in, toen hij in Beurs Aires woonde... gewoon in een... Uh, appartementje woonde ja, en, en voor zichzelf kookte, wat hij zeker? trouwens niet slecht deed als je hem zo ziet staan. Ja, maar ja. het historische voorbeeld is ook een andere. Namelijk dat hij de kerk gered zou hebben in een tijd van crisis. Ja. Nou ja, hoezo? Ja. Paul, dat brengt ons terug naar de tijd van Franciscus. Wanneer was het? En hoe was de kerk eraan toe? Ja, nou ja, goed, de kerk, wat ik net al zei, was een, een kerk die, uh, nou ja, behoorlijk machtig was. We hadden uh, natuurlijk die eerste eeuw van het christendom een kerk die helemaal geen belangrijke speler op het politieke toneel was, dat was in de tijd van Franciscus anders. Kardinalen, bisschoppen, de, de paus... het begin 13e eeuw, 12 ja, ja, die deden ertoe. Dat waren uh, spelers op het wereldpolitieke toneel. Nou, wat gebeurt er nou als paus Honorius III... een zeer uh, ja, machtige paus ook wel... Uh, de regel van uh, Franciscus goedkeurt? Nou, dat hij is ook toch is, neem ik aan? Uh, innocenties III, ja, ja, sorry. Ja, innocent. uh, maar nadat hij de, uh, die regel heeft goedgekeurd... Ja, hij creëert dus eigenlijk in die uh, machtige triomfalistische kerk met het goedkeuren van een armoedebeweging als een orde... een kerkrechtelijk erkende orde, creëert hij zijn eigen tegenspraak. En dat is de heel merkwaardige paradox in die kerk. Je hebt uh, ja, bewegingen waarvan je denkt... Nou, die zijn echt los van uh, de, de radicale navolging van Christus in armoede... Uh, en tegelijkertijd zijn die mensen zich ervan bewust... en laten ze dus een beweging toe die dat wel propageert, die ja, dat maar, wel leeft. Er is toch iets wat ik niet begrijp. Want innocentie is de derde, dat is een paus die alle macht aan zich trekt. Dat is, uh, je hebt de 13e eeuw, dat is de tijd van de opkomst van steden. In uh, ja. feite, seculariserende eeuw. Ja. Waarin hij een tegenbeweging zegt, en, en de, de, de, de grip op de, op de machthebbers vergroot... en in feite de macht van die kerk vergroot. Dus, ja. En als je dan zegt, ja, maar hij heeft... Franciscus heeft want hij vond voor zichzelf de opdracht, herstel dit huis, ja, ofwel herstel, herstel huis. de kerk. Ja. Zonder Franciscus had die innocentius het prima gedaan, want hij was juist heel succesvol. Ja. wat is nou dat, dat, dat, zonder altijd theologisch te worden, wat is dan dat redden van die kerk? Ja, uh, dat heeft denk ik te maken met dat uh, zelfs de grootste machthebbers... die uh, toch iedere dag geconfronteerd worden in het, uh, als ze de mis moeten lezen... met uh, het evangelie, ergens een soort bewustzijn blijven ontwikkelen van, ja, uh, wij komen uit een uh, ja, beweging rond uh, die Jezus van Nazareth vandaan... die in armoede en in alle radicaliteit van die armoede... Uh, ja, bepaalde uh, waarden, bepaalde normen, de zalensprekingen heeft geleefd. Dus het blijft altijd ergens, ook al zit je nog zo hoog en droog op een pauselijke troon... het blijft, als je het evangelie blijft lezen, altijd ergens jeuken. Nou, dus dat zeggen... heeft Innocentius de derde... Uh, gevoeld en dan ja, dan creëer je, en dat is natuurlijk heel paradoxaal. Maar je eigen tegenspraak en dat gaat op een of andere merkwaardige manier samen. Maar wat Innocentius wel heel erg heeft uh, bedacht, is dat een kerk, he, Ecclesia est semper, uh, semper reformanda, een kerk moet zich altijd hervormen. Want op het moment dat je denkt, nou nu zijn wij een hele zuivere heilige kerk, ja, dan is de kiem van de hoogmoed al gezaaid en dan uh, is de, de je, je, je, je schrijft een, een machtspoliticus een hele mooie motieven toe, dat, dat je. Maar is het ook niet zo dat Franciscus uh, in de tijd dat hij bekend werd... rondtochten maakte door Italië en met zijn boodschap van armoede... een grote volksbeweging op gang bracht die ook voor onrust zorgde in de kerk. En dat Innocentius in feite dat het ook wel slim was om hem te ja, herkennen, ja, om, hem, uh, om, om die mensen gerust te stellen. Ja, om hem uh, in te kapselen in het, uh, uh, het systeem van de kerk. Dat, dat zou kunnen. Het is, uh, ik moet wel zeggen dat uh, toen Franciscus eenmaal uh, de orde had gesticht... Uh, zijn opvolgers, uh, juristen, in ieder geval zijn derde, tweede opvolger was een jurist... Uh, daar merkte ik inderdaad dat, dat bepaalde Franciscanen... een hele radicale beleving nastreven van die armoede... En anderen toch wat meer gematigd. Dat was meteen al een onmiddellijk een, een grote strijd. Uh, dat hield inderdaad verband met het feit dat ze, ja, moeten wij ons nou klerikaliseren uh, of niet? Uh, dat was een een, een dispuut. Ze gaan de instituties in. Ja. Maar, dan, ja. ja het, ik ben al, hij, hij die die die paus van toen die erkent die franciscus dus uit uit een soort slimmigheid, omdat het zijn macht ten goede komt, zou die die die jezuit nu ook die naam hebben gekozen. Want Jezuïet is dan ook bekend om een machtspelletjes. Hè? Maar, deze naam, de, dus deze hebben, naam ook... hebben gekozen. Uh, ook uit een soort tactische ja, overwegingen. Buiten niet suggestief gesteld deze <laughs> vraag. Maar, <laughs> uh, nou ja, ik heb in Nijmegen uh, interviews met missionaris afgeluisterd. En die gingen op een bepaald moment ook over jezuïten. En dan begon zo'n missionaris zachter te praten. En dan zei hij, ja, want hij was wel een echte Jezuïet En dat bedoelde hij wel degelijk, niet op een heel positieve manier... maar wel op een manier ja, dat dus het ging de, over de, mensen de, de, die wat het dat is van de, van de ja. jezuïtenstreek. Nou, ik denk ja. dat bij deze paus Franciscus omdat hij precies wat uh, Matthijs net ook zei... Uh, totaal geen hang had naar de luxe van zijn voorgangers... in het aartsbisschoppelijk paleis in Buenos Aires... Hij is erg geen echte Jezuïet. Nee, het is, uh, het is een... Uh, nou ja, de Jezuïten kunnen zeer arm leven, kan ik je vertellen. Ik ken er een paar. Nou, je, uh, het is onvoorstelbaar om wat voor kamertjes... die zitten met opklapbedden en weet ik het wat niet allemaal. Maar dat deze man toch op een of andere manier... zeer ja, uh, integer uh, uh, die naam van Francis heeft gekozen... omdat hij eigenlijk altijd die armoede ideaal heeft geleefd. Kijk, als je kardinaal bent of aartsbisschop, dan staat het je vrij om in een uh, twaalfkamer appartement... in het aartsbisschoppelijk paleis te gaan wonen. Deed hij niet. Er zijn nu foto's van hem in omloop... dat hij dus inderdaad met... De, de subway, de, de, de metro in Buenos Aires... van zijn fletje naar dat paleis gaat... waar dan zijn burelen zijn. Ik vind dat ergens iets heel moois hebben. Ja. Ja, nee, ik ik het, noem het naïef, maar ik vind het iets moois ja. hebben. Toen uh, Franciscus Stierf waren zijn volgelingen... Uh, die in uh, toch wel enigszins van hem vervreemd. Hè? Ja. Nee, zeker. Dat kwam door het feit dat... Uh... Dat is een weinig bemoedigend voorbeeld. Nou, waren niet waar, want het is uiteindelijk... met die Franciscanen toch wel goed gekomen, want ze bestaan nog steeds. Maar uh, kijk, dat is natuurlijk altijd het punt van een orde die gesticht wordt. Je hebt een stichter met een ongelooflijk charisma. Nou, dat was Franciscus, dat was een Ignatius van Loyola. En dan vervolgens moet die beweging, die moet op een of andere manier georganiseerd... al dan niet kerkrechtelijk verankerd worden... Ja, dan komen er juridische scherpslijperijen aan te pas En dan, ja, dan heb je natuurlijk toch het dilemma van... kiezen wij nou voor het oorspronkelijke charisma? Of laten wij ons organiseren... zodat wij een instrument in dat kerkelijk wordt, worden. Wat ook wel weer veiligheid biedt uh, voor een bepaalde uh, club. Maar ja, wat ook de gevaren in zich houdt van uh, verzakelijking... van institutionalisering. De Jesuiten... Um... Orde ontstaan ook in een tijdperk waarin de kerk een crisis doormaakt, ja, een paar eeuwen later. De kerk is altijd een crisis. Hè? Nee, <laughs> net als het menselijk leven, wij zijn crisis. Oké, okay. uh, we gaan naast de Loyola, een Baskisch edelsman, zoon, jaren 30, 16e eeuw, tijd van Luther. Ja. Uh, het was de stichting Ignatius de Loyola uh, niet om te doen om een robbetje te gaan... En dat wordt vaak gezegd, uh, Ignatius de Loyola die is, uh, die heeft die Jezuïte in het leven geroepen... Uh, om de contra-reformatie uit te vechten. Nee. Maar dat was niet zijn bedoeling. Nee, het, was... het was een soort dispuut in Parijs. Van... Ja, ja, dus uh, een heel aparte geschiedenis. Uh, Kees Vens heeft wel eens gezegd, het is, uh, de stichting van de Orde Jezuïte is te danken aan het feit dat er in het paleis waar uh, of in het kasteel waar Ignatius moest recupereren van een beenwond, hij was eigenlijk officier in het leger en raakte verwond. Yeah. Maar in zijn bekering, zei ik, de dag naar het feit dat er heel slechte literatuur was. Namelijk alleen maar Heilige levens. Dus die is die juist verveling maar gaan lezen. En toen dacht hij: Ja, maar zo moet ik mijn leven gestalte gaan geven. En hij was wat koortsig van. Ja, <laughs> ja, precies. En hij was niet helemaal goed bij zijn hoofd. En nou, het is dus zo vandaar de Orde van de Resolutie. Je krijgt hem, hoor. Je krijgt hem. <laughs> nee, maar dit is, maar dit is Parijs. Ergens, uiteindelijk is hij uh, uh, als late leerling uh, klassieke talen uh, gaan inhalen. Grieks-Latijn. Mm -hmm. uh, is naar Parijs gegaan met een vriendenclub. Waarvan ik net al zei dat ja, het waren wel mannen die goed gevormd en in de, de betere netwerken van de maatschappij. Studenten ook. Studenten En ja. daar hebben ze een soort compagnia mee gemaakt. Die ze de compagnia de Jezus, de Jezuïten... De sociëteit van Jezus. Nou, ook daar geldt weer, die eerste generatie, ze konden wat, ze wilden wat. Ze hadden charisma, dus dat, uh, die club die groeide zich uit. Ignatius wilde eerst maar met 60 mensen, uh, tot 60 mensen beperkt houden. Maar dat, dat, dat was niet te houden. Dus toen hij stierf, waren er al duizend Jezuïten. En, uh, nou ja, werden door paus Paulus de derde... Uh, en die zetten ze eigenlijk in, om, omdat het uh, ja, toch een, een orde was... Uh, die intellectuelen tot zich trok. Uh, zetten, ze in, zetten ze in bij de contra-reformatie. Dus richt colleges ja. op om de reformatie tegen te gaan in, de, in, de, uh, in West-Europa. Dus vandaar dat in Rome het Collegium Romanum werd opgericht. Het Collegium Germanicum. Daar werden mensen opgeleid om uh, in het mooie Romeinse klimaat... goede klassieke theologie door Jezuiten om in West-Europa, Noord-Europa... de boel weer te gaan contra-reformeren. Een paar dingen die goed zijn om te begrijpen... waarom die orde altijd net een iets andere status heeft gehad... dan bijvoorbeeld de Franciscanen en de Dominicanen. Is, heeft ook mee te maken, en Benedictijnen, dat zij geen kloosteronder waren, ja. ze hadden geen kloosters. Nee, klopt. Wat Franciscanen en Jezuwieten gemeen hebben... is dat zij niet de stabiliteit als in loco... Hè, dus de, de, de standvastigheid op een bepaalde plaats hebben... in een bepaalde abdij waar je verder niet uitkomt. Zij waren ambulanter. Franciscanen, die, uh, je zei het net al... die uh, kwamen op in een tijd dat de maatschappij van agrarisch feodaal naar stedelijk, burgerlijk en kapitalistisch werd. Nou, dat vraagt om nieuwe vormen van religieus leven. Dus die franskaarden, die trokken rond van stad naar stad, richten daar universiteiten op en zo ook in deze geest die jesuiten in een uh, veranderende tijd. Maar die die een beetje vloeibare organisatievormen. Dat je ze dat ze overal zijn, maar dat ja. ze niet eh, dat, dat dat ze niet in een klooster zitten te bidden. Ja. Dat die eerste paus vond ze natuurlijk buitengewoon handig... voor de kontreformatie, ja. omdat ze zo uh, loyaal ja. waren en slim. Ja. En uh, Je moest veel redeneren, want er werd enorm veel ge ge ja. gepraat. Uh, en Ja, redeneren. ze waren onderlegd, ze missioneerden ook veel. Paraguay, de, de film, the mission, dat is ook een, een, een, de mission. Ze hebben heel veel... Uh, dus die reducties in Paraguay hebben ze opgericht. Een soort utopie. Maar die eerste paus konden dus ook moeilijk grip op ze krijgen. En, eh, die hebben ja. ook wel gezegd, maar jullie hebben een koorplicht. Hè? Jullie moeten wel je... Ja. Ja, ja, daar hebben de Jezuïeten zich dus eigenlijk nooit aan gehouden. Die hebben geen uh, koorgebed zoals Benedictijnen. Uh, ze kunnen hun briefier, uh, privé bidden. Maar ze komen niet drie, vier uh, of zeven keer per dag bijeen om het koorgebed uh, te bidden. Dat is, uh, wat dat betreft is het een, het is een heel, ja, onderbiedig gezegd, militaristisch georganiseerde uh, generaal uh, orde. Een generaal-overste. De generaal maar verder, ja, het zijn toch. Uh, het brengt misschien ook de aard van de studie en de missionering met zich mee. Ze zijn individueel uh, ingesteld. En dan krijg je, um, en ze denken zelf na, ze moeten naast ja. hun theologische studie ook ja. een andere studie. De Paus is een chemicus bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, ze, ze bevinden zich uh, wel in, in de frontlinie van de, van de Contra-Reformatie. Ja. En um, ze zijn ook wel. Uh, op een duurde inquisitie. Dus het, ze, ze trekken op een gegeven moment ook allerlei uh, mythevorming en ja. verdachtmaking naar zich toe. Nou ja, waar zij zich voornamelijk op hebben gericht, is uh, de vorming van de intelligentsia, En je ziet dus ook al heel snel na de orde van, uh, oprichting van de orde, dat bijvoorbeeld uh, een pater uh, Adam Schal van Bel. Uh, zich aan het hof van de koning van China bevindt... om daar uh, ja, allerlei dingen uit te leggen over de sterrenkunde. Dus ze hadden daar al snel uh, nou ja, een beetje het, uh, de, de, de raadgever... Van de opinieleiders, van de machtigen. Ze hebben ze eh, ook opinieleiders en machtigen der aarde opgeleid in hun colleges. Maar als zij zo goed met die opinieleiders en machtigen overweg konden, waarom was het dan zo in de 18e eeuw dat die orde op een gegeven moment in Frankrijk verboden werd, in Brazilië verboden werd? Ja, nou ja, dat zijn een aantal heel banaal, maar toch economische motieven. Hè. Dus de jezuïeten maakten grote winsten in de, de reducties in Paraguay. Ze werden dus een bedreiging voor uh, mogendheden. En zo zijn er dus een aantal vorsten geweest die op de paus, Benedictus de 14e, uh, hebben aangedrongen dat hij ze toch echt zou oprichten. En het is heel ironisch. Opheffen, Opheffen ja. Ja. ja. dat is een Maar realisier. ze waren eigenlijk te succesvol. Ja, ja. en ook een, een te grote machtsfactor uh, voor, de, voor de vorsten. Uh, niet alleen als biechtvader van de koningin, zal ik maar zeggen. Maar de ironie is eigenlijk dat Benedict XIV... Uh, kardinaal is geworden op aanraden... of op verzoek van de uh, jezuïte-generalen... Het was een, oh ja. een, een, een zoon van een plattelandsarts Die dus niet zo uh, uh, adelijk was en niet in die kringen. En die heeft uiteindelijk het laat gekregen dankzij de Jezuïte-generaal. Maar op aandringen van die grote mogendheden... heeft hij die Jezuïte-orde toch verboden. Uh, nou ja, verboden. In verboden Maar het is heel curieus dat ja. in China, en, uh, of in ieder geval in India... heeft dat verbod uh, uh, de Jezuïte nooit bereikt. Dus die wisten niet dat ze opgegeven waren. Terwijl ze daar in China missioneerden. Heel ironisch leven ja. internet zou je haast zeggen. Ja. Ja. En in Rusland zijn ze gewoon wel getolereerd door de keizerin ja. of door de tsarin. Dus daar zijn ze ook blij voor. Jan Roodhaan, een Amsterdams jongetje, toog naar Rusland om daar Jezuïte te worden. En werd ook uiteindelijk weer in Rome de generaal toen die orde door Pius Zevende werd. Dus in feite zijn de Jezuïten gered door een Amsterdammer? Altijd, Al ja. het nou, goede komt uit Holland, hè? Hollandia doodjet. Um, uh, even tot slot het feit dat, uh, dat Beroglio. Uh, uh, sorry. Ja. <laughs> en, uh, kardinaal was en in Rome, dat is niet in de geest van de Loyola... want de Loyola die zei, jezuïeten of mijn volgelingen... Ja. moeten wegblijven uit Rome. Ja. die mogen nooit ambten uh, uh, als het bischopsambt... of het kardinalaat begeren. Toen een van zijn vrienden, Frances, uh, Francesco de Borgia... Uh, uh, ja, Ook zo'n pausenfamilie. Ja, uit de, uit ja. de beruchte pausenfamilie. Uh, hij is nog heilig geworden, dus deze, antithese. Maar toen er op een gegeven moment sprake was dat hij kardinaal zou worden... Heeft Ignatius verboden om naar Rome te komen? Want moment, op het moment dat hij naar Rome zou komen. dan zou ze hem die rode, rode, rode hoed opzetten. en dan, uh, ja, dan was er een Jezuïet verpest. Nou ja, kijk, de Jezuïeten hebben ook een vierde gelofte aan de paus. Dus dan heb je drie geloften: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En de Jezuïeten hebben een speciale vierde gelofte van gehoorzaamheid aan uh, de paus. Ja, en dan heb je natuurlijk het dilemma: dat als de paus zegt. jij, Carlo Maria Martini, of uh, jij, Giorgio uh, Maria Bergoglio jij zult bischop worden, ja, dan moeten ze gehoorzamen. maar dan worden ze dus ontheven. Dan zijn ze eigenlijk slechts titulair nog jesuit. Ja. Oké, okay, dan... Oh, dan zijn ze slechts titulair dus... Ja, nou, ze horen er wel bij die club... maar de generaal heeft eigenlijk geen zeggenschap meer. Ze vallen dan direct onder de heilige stoel. Oké, okay, oké. Okay. En het was Johannes Paulus die dit gedaan heeft, hè? De inderlaat de, de, de Paul. Nee, nee, nee, nee die, die vierde gelofte bestond al eerder. Nee, nee, nee, ik bedoel dat die deze, deze paus naar uh, kardinaal heeft ja, gemaakt. Ja, ja, ja, in 2001 of 2003 of zoiets. Hey, een uh, afsluitend succesvolle orde, ook nog intellectueel, goed in het debat. Zich niet in een kloosterorde, maar vloeibaar heeft georganiseerd. De inquisitie aan zich heeft gekleven. Een vergabak van mythologie en achterdocht ik merk zelfs om me heen in mijn vriendenkring dat het meespeelt weet ja nee dat wil jij nu even over praten nee hoe denk jij... nee maar het is toch opmerkelijk van dat zijn mensen die zelf helemaal niet katholiek zijn maar die reputatie die is nee maar zijn maakt zo'n reputatie het hem zelf nu ook moeilijk denk je gaat dat tegen hem spelen dat denk ik niet dat denk ik niet Jezuïeten hebben als het gaat om vorming en scholing hoe je het went of verkeerd en Geacht, uh, ja, dat mensen uit de jezuïte uh, opleiding in hele machtige posities... in de samenleving of in het bedrijfsleven verzeild zijn geraakt. Ze hebben uh, als vormers en als scholers, als hoogleraar en als docent... hebben ze gewoon een uitstekende naam. Uh, bedoel, ik ben zelf een van de allerlaatste die nog net een jezuïte college heeft meegemaakt. Nou, Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Het was niet alleen maar informatieoverdracht, maar ook vorming... Nou ja, of, uh, uh, ik zie al jullie al kijken. Ja, nu gaat hij zeggen misvorming. Nee, dat zet nee, ik niet. niet. Helemaal je houdt je geweldig stand. Ja, ik houdt moedig stand. Je bloeit op bij tegenspraak. Dus ja, nou, dat is Jesuitisch trouwens. Ja, precies. Aardige ja, ja. <laughs> contra. contra. van Geest, bedankt. Ja. Goed, het is niet weer tijd voor de kolom. Het is uh, drie minuten over half elf. Nelleke Noordervliet zit te popelen. Volgens mij om te vertellen over het boekenbal. Also. Ja, we gaan er weer flink tegenaan. Gisteren <laughs> startte de 78ste boekenweek... Een vrij unieke instelling. Overal ter wereld vinden festivals plaats... waar de ene na de andere beroemde schrijver slaapverwekkend voorleest uit eigen werk... dat met veel meer vrucht in stilte genoten kan worden. Maar nergens ter wereld is een hele week aan het lezen van boeken gewijd. Nergens organiseren boekhandels en andere liefhebbers... zoveel optredens, interviews, debatten en lezingen. De lezer is daar nadrukkelijk bij betrokken. Bij afname van een boek krijgt de koper een boek cadeau. Vertel het een buitenlander en hij kijkt je eerst glazig en dan jaloers aan. Vroeger, toen de muziek nog niet zo keihard versterkt was, kwam koningin Juliana mee feesten. Dit jaar ging het gerucht dat koningin Beatrix als laatste afzakertje voor haar abdicatie nog een boekenbal mee zou komen pikken. Ik zag haar al uit haar dak gaan bij de muziek van de uitgeversband... in de Koninklijke Foyer en een sigaretje roken op het Ajax-bordes. Dat had ik haar nou echt gegund. Ze kwam niet. Ook Maxima en Willem-Alexander waren er niet... terwijl menigeen een moord zou doen voor een kaartje. Dat was niet alleen een indicatie van de koninklijke liefde voor literatuur... maar ook een teken aan de wand voor de dalende populariteit van lezen. Waarom zouden ze zich laten zien... Op een feest van een stervende intellectuele elite. Jazeker, zeker. Spijkers heeft door de Tint en trilogie... honderdduizenden vrouwen niet alleen vertrouwd gemaakt met het zweepje, maar ook met bedrukt papier en de simpele vertaling van woords naar innerlijk beeld. Dat is geen geringe prestatie. Het is een kleine, maar onmiskenbare stap op weg naar Thomas Mans Toverberg of de Russische Bibliotheek van Van Oorschot. U begrijpt dit ongetwijfeld als ironie. Het lezen van echte boeken staat onder druk. Het lezen van echte literaire boeken, moet ik zeggen. De kring wordt steeds kleiner, totdat we op een gure maartavond... ten slotte alle lezers en schrijvers met gemak in de schouwburg kunnen bergen. Uitgevers en boekhandelaren klagen steen en been. Schrijvers zien hun oplagen dalen en hun lezingen in aantal afnemen... Sommigen zien zich genoodzaakt hun tarieven voor een optreden te verlagen... als ze nog maar ergens worden gevraagd. Als het lezen afneemt droogt uiteindelijk ook de bron op... die de lezer van Levend Water voorziet en valt de schrijver stil. Op het boekenbal zie je ze nog even hevig dansen op de rand van een vulkaan. De roman wordt sinds haar ontstaan met enige regelmaat doodverklaard. Telkens staat ze op uit het graf. De literatuur wordt al jaren weggezet als de hobby van een arrogante elite. Ze is nog niet verdwenen. Voor de korte termijn ben ik niet heel erg optimistisch, maar op de lange termijn zie ik de wal het schip keren. De kippendrift van de sociale media gaat vervelen. De oppervlakkigheid van de Facebook-autohagiografieën wordt ridicuul. De nieuwe maatschappij, waarin groei en consumptie niet meer de hoogste doelen zijn, komt er noodgedwongen aan. Dat schept kansen. Einstein zei het al. Straks hunkeren lezers naar de nieuwe proest. Gaat het verzameld werk van Vestdijk gigantische bedragen opbrengen en spreekt mijn dan bejaarde kleindochter bij een plakette op een geboortehuis, op mijn geboortehuis, een ontroerend in memoriam oma uit, ten overstaan van een duizendkoppige menigte. <tiedacht> Maar Nelleke, was het gezellig op de boekenbal? Ja, ik heb een ontzettend leuk boekenbal gehad. Ik, dat ik eregast was vanwege mijn boekenweek RC. Dus ja, dan is het wel leuk. Wat gebeurt er dan als je eregast bent? Dan, uh, ze, ze moesten nu staan in de, uh, in de zaal. Binnenkomt. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik mocht zitten in de Koninklijke Loge... Oh, ja. naast Kees van Koten, Wat natuurlijk een oh, feest op zich is. Had je ook een mooi glimmend pakje aan? N, uh, ja, ik had een glimmend pakje aan. Ik had een glimmende blauwe jurk aan. <laughs> maar het was... Dan, dan word je een beetje in de watten gelegd. Oh. En dat is, uh, dat is ontzettend fijn. Ja. Nou, en terecht. Hè? Kees, Kees slager was jij trouwens ook op het boekenbouw. Nee, ben je weer gek? jij produceert ook zoveel boeken. Ja, maar daar ja. word ik niet voor uitgenodigd. Ja, ja. En al was ik uitgenodigd, dan was ik niet gegaan. Daar was je nou, echt niet? Ja. Nee, nou. nee, nee. Je dus voel glim, me, voel dan? ik me niet helemaal thuis. Ja. Heb je geen glimmend pakje. Maar, het, het, het, het, het, nou. het, thema, het thema Gouden Tijden Zwarte Bladzijde nu van de Boekenweek. Ja. Dat is toch wel een beetje. Daar past jouw boek toch wel goed bij, of niet? Nou, gouden tijden, dat weet ik nee, niet. Nee, maar Zwarte Bladzijden oh, wel, ja. ja. Zwarte Bladzijden, absoluut. Ja, titel De van je boek nog niet genoemd. Verjaagd door vuur en water. Mm -hmm. uh, het gaat, als al gezegd, begin dit uur over uh, evacuatie en vluchtelingenverhalen van uh, Ja. En uh, jij schrijft ook, dat weten volgens mij maar weinig mensen... dat er in geen enkele provincie zoveel mensen zijn geëvacueerd en gevlucht... Uh, als een Zeeland? Verhoudingsgewijs. Hè? Verhoudingsgewijs. Ik, uh, ja. ik moet oppassen dat, ja. dat het wel zuiver is. Hè? Zeeland was natuurlijk een provincie in die tijd. van nou, pakweg 200.000 inwoners, iets meer, 250.000. Ik denk dat uh, ongeveer de helft van die mensen wel een keer tijdens die oorlog van huis en haard verjaagd is geweest. Uh, zoals dat dan heet. en sommigen wel twee keer of drie keer. Ik denk niet dat er één provincie te noemen is. waar een zo groot percentage van de bevolking ja. het huis is uitgejaagd. Hoe komt dat dan? Dat komt eigenlijk doordat, ik denk dat de belangrijkste oorzaak is Vlissingen. Vlissingen was een hele strategische stad. He? Aan de de, de schelden, schelde, dat, dat ja. was hij al in de tijd van de Spanjaarden. Dat was hij onder Napoleon en dat was hij nu weer. En die mocht niet veroverd worden, vonden de Nederlanders. Dus zij begonnen al heel vroeg, zelfs in november 1939... al een zogenaamde Zeeuwse waterlinie aan te leggen om die Duitsers tegen te houden. Toen kwamen ze niet, maar de zaak stond al wel onder water en de mensen moesten weg. In mei 40 hebben ze het weer gedaan. Dus tussen Brabant en Ierse Hans Weert... die, die pijp van, uh, van uh, Zuid-Beveland, zoals dat heet... die heeft een soort pijpenvormd. De steel van de pijp die stond helemaal onder water. Dan hadden ze de zogenaamde zanddijkstelling. Dat heeft weer niet geholpen, want uh, ze dachten... nou, we zetten de zaak onder water. Ja. Dan moeten die daar dus door dat water komen. Dan hebben we prijsschieten van achter onze zanddijk... Maar ja, die Duitsers kwamen met vliegtuigen... en die vanuit de staart schoten ze de, de, de Nederlanders in de rug... en binnen de kortste keren waren ze op de vlucht natuurlijk. Ja, want want die, die, die, die eerste evacuatie was dus al voor de oorlog begonnen in 1939? Ja, ja. De, de, de Nederlandse regering kreeg uh, tips binnen... dat de Duitsers van plan waren om in november in Nederland binnen te vallen. Er was ook een plan Gelb, Val Gelb, heeft bestaan... maar de Duitsers hebben uiteindelijk besloten om niet uit te voeren... Maar Wilhelmina die heeft in een ministersoverleg uh, de knoop doorgehakt. omdat men het er niet over eens kon worden. om alsnog alvast een aantal waterlinies in bedrijf te stellen, om het zo te zeggen. Dus niet alleen de Zeeuwse, maar ook uh, anderen in Holland. Er zijn ook anderen in bedrijf gesteld en er zijn er ook op andere ja, plekken. Ja. Ja. Maar die, ging die evacuatie toen, want uh, ik neem aan dat dat nog uh, enigszins rustig voorbereid kon nee, worden. Nee, nee, ging nee dat, dat, was, dat ging totaal, uh, want de, de militaire autoriteiten die hebben in Zeeland alvast uh, sluizen opengezet en zelfs dijken doorgestoken zonder dat burgemeesters de volk... of dijkgraven ergens vanaf wisten. Dus dat was hals over kop kopvluchten. Ja. Ja, ja. Dus maar dat de... ging helemaal, helemaal fout. En dat, en dat was in 1939 en in 40 1940 weer? Nee, 40 1940 hadden ze het goed georganiseerd. Althans in zoverre goed georganiseerd dat uh, van elk dorp wist, elke inwoner... dat hij uh, naar, uh, van, van het ene dorp naar, naar een dorp ergens op mm -hmm. een veilig achterplek zou gaan. Dat bleek achteraf niet te kloppen in uh, sommige gevallen. Want een deel van de mensen uit... Het zijn een, een dorp of tien hè, tussen Brabant en, en de, de Kanaal uit beveland Sommigen moesten, een aantal dorpen... Krabbendijk, Waarden, Rillandbad... die moesten naar Zeeuw-Vlaanderen. Uh, uh, maar dat betekende dat je de Westerschelde over moet steken. En die Duitsers vlogen daar met hun vliegtuigjes... en die schoten op alles wat daar bewoog. Bovendien waren alle veerboten ingezet... om Franse troepen over te zetten naar de andere kant. Dus ze zijn uiteindelijk in, in een soort schepen... waarin koeien vervoerd zijn... zijn ze naar de overkant gebracht... en daar weer in de oorlog terechtgekomen. Dus dat ging ook weer niet zo goed. Nou, ja. Het valt me iets op, want je hebt het over 39 als hals vluchten. Hè? In het begin had je het al over evacueren en vluchten. Ja. Is dat ook iets in de Zeeuwse ziel? Dat, dat als je evacueert, dat je, als je voor het water weg moet, dat het al gauw vluchten is eigenlijk? Ja, ik heb een Zeeuwse ziel, maar ik weet niet zo goed... Wat... of dat in mijn Zeeuwse ziel zit. Je bedoelt... Nou, in het Zeeuwse bewustzijn. Om, kijk, het evacueren is in dit geval het feit... ook, er, er komt ook water binnen. Ja, zeker. Dus je moet, welkom... je moet voor het water weg. Dus het, het, als je het hebt over evacueren... is eigenlijk ook een soort vluchten. Heeft dat het ermee te maken dat het ook onder water wordt ik weet niet. Normaal, of normaal, abnormaal is het in feite... maar mm -hmm. de Zeeuwen zijn tot aan uh, de jaren 40, uh, tot in 39... altijd overvallen door het water, omdat er dijken braken. En dat Daarom? was vluchten. Ja. Ja, je bedoelt, en als je dan een keer gecontroleerd de zaak onder water wordt gezet... dan voelt het weer als vluchten. Dat, dat, is wat dat waren bedoel. wel andere generaties, hoor. Ja. De laatste watersnood in Zeeland was in 18... Boe, 18... maand eh, <lacht> Lauwmaand 18.8. Goed, laten nou we even teruggaan naar 39 en 40. Die, die waterlinie die werkt dus helemaal niet. Maar nee. hij heeft wel als gunstig bijeffect dat uh, sommige plaatsen leeg zijn die heel zwaar beschoten worden. En als die mensen daar gebleven waren, dan waren er misschien een heleboel slachtoffers gevallen. Dat is absoluut waar. Ja. Als je Schoren en Iersiken neemt, die, die ja. mensen zijn inderdaad geëvacueerd. En toen ze terugkwamen, toen lag een halve dorp plat. Dus dat is wel degelijk inderdaad goed geweest dat ze geëvacueerd zijn. Nee, mm -hmm. dat, absoluut. Ze hadden zelfs ook wemeldingen moeten evacueren een volgend dorp. want ze dachten, nou dat ligt zo ver. Naar nou, het westen, dat zal niet nodig zijn. Nou, dat was dus ook wel nodig. Daar is mijn hals over de kop gevlucht, ja. Maar voor de het andere oorlogsgeweld zijn... en niet voor het water. He? Voor het oorlogsgeweld en niet voor het water. Ja, klopt. Ja. Het klopt. Goed. Dan, uh, ja, Zeeland duurt de oorlog uh, iets langer dan, dan, dan, dan vijf dagen, omdat die Fransen er zitten. Maar uh, halverwege mei is het daar ook wel afgelopen. Keer ja, die dan, dan direct weer terug? De evacuees de uit Beveland die zijn na. Uh, na 14 dagen drie weken al weer terug kunnen keren... Ja. en die vinden daar dan een half leeg geplunderd dorp soms. Maar je hebt tegelijkertijd in mei... vanaf 10 mei wordt ook Vlissingen gebombardeerd. Die Duitsers die vliegen overal. Die hebben ook Rotterdam natuurlijk gebombardeerd in mei 40, maar ook Vlissingen. En na het bombardement van Rotterdam op 14 mei... volgt op 17 mei het bombardement op Middelburg. Die hele binnenstad wordt in puin gegooid. En daar was geen enkel evacuatieplan voor. Daar is men echt hals over kop, dat platteland van Walger opgevlucht. En al die dorpen daar, die zaten stampvol met al die stedelingen... die uh, ja, uh, met hun hebben en houden uh, weg wilden uh, wezen. En daar alle scholen, kerken, schuren... Nou ja, alles wat een dak had, dat werd bewoond. Ja. Nou gaat het hier... Hè, die eerste evacuaties en vluchtelingen... dat is allemaal in de, de dagen dat er nog gevochten wordt? Ja. Dat is logisch. En dat er dan vanaf 1944... dat je dan ook weer allemaal evalu evacuaties krijgt... omdat er dan weer gevochten wordt... Mm -hmm. Dat is ook logisch. Maar tussendoor... heb jij er ook nog een aantal uh, Ja, in 1942 bijvoorbeeld. Ja. Nou kijk, in Vlissingen, in Vlissingen zijn de bewoners eigenlijk... de hele oorlog door af en toe een poosje weg geweest. Vrouwen die moesten bevallen... die werden ook afgevoerd... want het was veel te gevaarlijk. En de kinderen, van die, de, de kinderen van een jaar of drie, vier... die in het huishouden rondliepen... die hadden grote gezinnen... die werden dan maar naar kindertenhuis in Brabant gebracht... en dan maar hopen dat de moeder en vader het overleefden. Maar in 1942... Dan beginnen die Duitsers op Walgeren vooral een, een enorme uh, bunkerverdediging uh, te bouwen. En dan komen extra Duitse troepen. En dan beslist men dat er 10.000, 15.000 zeggen ze eerst... uiteindelijk worden er 10.000 inwoners van Walgeren, de zogenaamde onrendabelen, dus uh, vrouwen, kinderen, inv invaliden, bejaarden, allemaal weg. Allemaal eh, afvoeren. Dus dat gebeurt midden in, in augustus 1942. En die mensen blijven tot aan het einde van de oorlog eh, ergens in het Brabantse hangen. Ja. Maar worden die weggejaagd of worden die bewust ergens heen gebracht? Die worden weggebracht, want er ja. zijn speciale treinen. Eh, waar een heleboel mensen die zich een beetje goed voelen niet in. Ik wil niet met die armen trein. Dus die gaan al van tevoren en die <lacht> zorgen dan dat ze bij familie ergens weet ik waar in Nederland terechtkomen. Maar, en met bussen. Nee, dat wordt wel goed georganiseerd allemaal. Ja. Dat is niet zo dat dat. Duitsers wel overlaten. He? Ik zeg dat kon je ja, aan die er Duitsers wel overlaten. Ja. Hoewel, dat is wel ja. mooi... Dan, ja. dan proberen ze terug te komen... mensen die zeggen dat ze heimwee hebben. En op de een of andere manier... Her, Duitsers hebben iets met heimwee kennelijk. En dan mogen er allerlei mensen terugkomen... omdat ze heimwee hebben. En er wordt dan op een gegeven moment wel heel veel misbruik van gemaakt. heimweeverlof ja. heimwee verlof. En dan wordt het weer stopgezet. Ja, ja, ja. Goed, dus er zijn al een heleboel mensen weg... Uh... En dan, eh, eh, dan krijg je in 1944 krijg je eigenlijk de, de, de periode, grootste. Hè, de, de, de, de, de, de grootste, de periode van massale evacuaties. En voor we het daarover gaan hebben, nog even luisteren naar hoe Lou de Jong die evacuaties en zijn beroemde serie over de bezetting eh, ja, kort en bondig beschreven okay. ja. Grote delen van Zeeland waren begin 1944 op last van de Duitsers onder water gezet. De bevolking had de dorpen moeten verlaten. Ook de paarden en het vee waren geëvacueerd. Zo hadden de Duitsers het defensieprobleem aanzienlijk vereenvoudigd. Oostzeefs-Vlaanderen was in september bevrijd. Maar achter de braakman en achter het geïnundeerd gebied hadden de Duitsers zich stevig verschanst. En waar geen inundatiegebied lag, hadden ze zich kunnen nestelen achter het Leopoldkanaal. Hier zetten de Canadezen een aanval in. Ja. En, en, en dat was het alweer. Die, die, die evacuatie is eigenlijk een soort... Ja, het is een En Zelfs in de officiële steeuwse geschiedenis, ja. we hebben twee dikke pillen. En Gijs van der Ham die meldt dan welke van de noordelijke eilanden, uh -huh. Schouwen, Duiveland en Tolen, zijn helemaal onder water gezet. Omdat ze onvoldoende troepen hadden die Duitsers om die dreigende invasie ja. tegen te houden. Die dacht, nou, die, die, dat uh, strand wil in de modderen. Maar dan schrijft Van der Ham uh, ja, over het lot van de evacuees, valt moeilijk wat te vertellen nou, daar valt heel wat over te vertellen, maar dan moet je niet in het archief blijven zitten. Dan moet je gewoon met die mensen gaan praten, want die eilanden zaten vol met mensen die geëvacueerd waren geweest. Ja. Nee, maar goed, we, we, we zagen nu bij de jongen het beeld er niet bij, maar hij staat dan voor zo'n kaart hè, in de ja. bezetting. En, uh, en zoals hij het aanwijst, heb je het idee: heel Zeeland was leeg. Was, uh, nou, het, het was wel zo dat in... Uh, werd, werd echt iedereen in 1944 ja. waren Schouwen-Duivelland, Tolen, sint Philipsland waren ontruimd, alle, Helemaal in, ontruimd. Ik ook, ik ja. zat in Emmer-Erf-Scheidenveen ja. met mijn ouders. Ja. In, in, in veenkoloniën. En dan was uh, uh, een delen van uh, waren ook onder water gezet. En bovendien is westelijk Zeeuwslaanderen toen ongelooflijk gebombardeerd. Die mensen woonden daar nog wel, maar die woonden in, ja, in holen vaak. In bunkers, eh, onder, on, in een heul van... Onder een heul van in de weg, zal ik maar zeggen. Dus dat was. Die waren niet weg, maar Zeeland. De vlaanderen zag er wel eens verschrikkelijk uit. En dat was alles weer om Vlissingen. Om, nou eigenlijk om de Westerschelde de toegang tot Antwerpen. Die aanvoerlinies van de Galiëren, die, die werden veel te lang. Ze hadden Antwerpen bevrijd. Mm -hmm. Maar Antwerpen kon pas uh, gaan functioneren als aanvoerhaven voor de Galiërden... als de Westerschelde vrij was. En die Duitsers zaten aan weerskanten van de monding van de Westerschelde... op Walcheren en vlaanderen En de Duitsers hebben daar ongelooflijk van gevochten... om elke vierkante meter. Ja. Maar dan gaan we het we toch weer over het vechten hebben. Oh, sorry. Het wordt er eigenlijk over die vluchtelingen ja, ja, ja, ja, ja, ja. geweest hebben. We... Als gevolg van dat ja. vechten jagen ze al die mensen de, ja. Ja, maar, alle maar, maar, maar, maar, maar zoals ik het begreep, werden die eilanden door de Duitsers ook echt ontruimd. Ging dat weer zo grondig? Hoe is het bij jou zelf bijvoorbeeld gegaan? Jij, dat jij moest is ook heel grondig gegaan. Ja. En dat is, kijk, die evacuatie van die noordelijke eilanden... waar ik dus ook woonde met mijn ouders... Dat, die kregen uh, pff, een dag of tien de tijd om weg te komen... Alleen het vervelende is dat... Maar kreeg je dan ook een bestemming van de Duitsers? Want je Precies, kan daar dat zou ik net zeggen. Ja. <laughs> dus je kreeg wel een dorp aangewezen... waar, je dan, waar dan mensen woonden die je moesten nemen. Mm -hmm. He, dat regelde daar de of je kreeg een stad aangewezen. Veel mensen hebben toch geprobeerd... om vrienden, kennissen, familie eh, buiten Zeeland te zoeken. Veel mensen waren nog nooit buiten, buiten hun eiland geweest. Of hadden helemaal geen familie daarbuiten, dus die kwamen bij wildvreemden terecht. Die kwamen dan bij evacuatiebureaus in een stad of zo. Een prachtig voorbeeld is inwoners van Syrikzee die in Amsterdam terechtkomen... bij het evacuatiebureau en, en lege huizen toegewezen krijgen... en na een paar dagen te horen krijgen dat die ontruimd zijn... omdat er joden woonden die in de concentratiekampen zitten. Daar is een hele straat met Syrikzee in die daar zit. Op die manier ging het ongeveer. Ja, ja, maar, maar die kwamen wel door. geregeld. Ja. Dus Jij kwam in Drenthe terecht? Ja. ja, dat is, uh... ja dat, wel, omdat toevallig de, de zus van mijn opa daar wijkverpleegster was... en met de plaatselijke timmerman getrouwd, zo oh, gaat yes. het dan. Oh, jullie zijn naar familie gegaan. Wij hadden dus het voordeel dat we het nog bij bekenden. Weliswaar met, met acht man in een heel klein huis. Of heel klein, maar in een betrekkelijk klein huis. Dus het was een soort uh, commune, zullen we maar zeggen. Ja. Waar we 17 maanden hebben gezeten. Maar we waren niet bij wildvreemden. Ja. Maar, maar je leest in jouw boek ook verhalen van mensen die het fantastisch hebben. Hè? Die beter te eten krijgen dan ooit. Ja, ja. maar dat is het verhaal van Evoquees natuurlijk. Ja. Ik ken ook de, de dochter van de, de, de, de dorpsarts van Nieuwkerk. Die had dan weer een kennis in het gooi, en Die kende dan weer een Joodse arts die ondergedoken was. Een prachtige villa in Bladicum Die stond leeg, die wilden ze wel bewoond hebben door fatsoenlijke mensen. Nou, zij waren fatsoenlijke mensen. Ze had een vleugel en ze, nou, heeft de tijd van de leven gehad als meid van 14. Ja, natuurlijk. Ja, daar waren er ook die niet terug wilden na de Ja, die zijn er ook die niet meer terug wilden. Dat klopt, ja. En er waren dan ook die amper terug konden... want bedenk wel, van alle huizen in Zeeland... het was een kleine ja. provincie, maar 17% was verwoest... of zodanig vernield dat je er niet in kon wonen. Dus dan kwamen ze terug en hadden ze geen huis. Of ze, ja, een, een, een, een huis waar je eigenlijk niet in kon wonen. Ja. Jij schrijft zelf over de evacuatie... dat jullie eigenlijk direct al wisten dat je zou worden overgeleverd aan anderen. En ik citeer even dat er straks weinig te eisen zou zijn en veel te slikken. Ja, dat klinkt heel negatief. Ja, maar zo was het natuurlijk. Ja. Die mensen die hadden de angst, wij moeten naar anderen. En er ja. zijn talloze, meestal zeg je talrijke. nou, dit zijn talloze voorbeelden van, van mensen... die dan bij, ja, bij vreemden of zelfs bij vrienden terechtkomen... En in het begin gaat het nog aardig. Soms helemaal niet. Er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die gewoon weigeren. Die zeggen, ik moet geen evacuees. En dan sta je dan met je hebben en hou aan de voordeur. Mm -hmm. En je ja, wordt niet binnengelaten. En dan moet er met de sterke arm van je moet... Er zijn ook voorbeelden dat mensen uit hun huis zijn gezet... om de evacuees erin te laten. Hè? Omdat het nu eenmaal door de overheid beslist was. Maar waar was ik nou met mijn verhaal gebleven? Oh ja, dan, dan is het zo ja. dat... Uh, uh, en hoe mensen in het begin nog wel aardig gaat... maar die evacuatietijd die, die duurt maar en die duurt maar. En als dan het meegebrachte eten op is... want vaak brachten ze spek, want het varken was nog vluggeslacht... ze brachten wat suiker mee en graan mee als het op was... dan begon de ellende. En dan zie je vaak dat ze van de ene evacuatieadres... nog weer naar het andere verhuizen omdat ze uitgekotst worden. Maar ik neem aan dat als je, uh, zoals die mensen uit Syrikzee in Amsterdam... die komen dus in de hongerwinter terecht. Die, precies, die ja. zijn er een in de maar hongerwinter. Maar die kunnen daar ook niet weg, neem ik aan. Die kunnen daar niet weg. Dan krijg je de bekende hongerwinterverhalen. We hebben daar nog eens een serie voor het spoor terug van gemaakt. De allereerste, van die jochies uit Syrikzee. Want die heb ik nu gesproken. want oh ja. Die hebben de leeftijd die, dat ze nog in leven zijn. Die waren toen 14, 15. Die, ja, die schuimden die stad af op zoek naar kooltjes, naar stukjes hout of wat dan ook. Ja, dat waren Sirik Zehenaars, maar die waren precies hetzelfde... als de Amsterdamse jochies. Ja. Nou, nou hebben we het nu steeds over uh, evacuatie. De, de, de grote evacuatie, uh, omdat er gevochten werd. Omdat de Duitsers de boel ontruimden. Jij bent ook nog... Uh een aantal gekke kleine evacuaties tegengekomen Een evacuatie zelfs als strafmaatregel ja. rond Dolle Dinsdag. Dat is het mooie. Als je de wat ik, al, ik propageer nu helemaal de oral history, zoals ja. jullie weten, als je de boer opgaat. Ik eh, ik was in Kruiningen. Eh, interviewde ik in 2001 een aantal mensen over die evacuatie in mei 40 en die van november 39. Mm -hmm. En toen was er een vrouw die zei tegen me: Ja, maar we zijn nog drie, we zijn nog een derde keer van het dorp afgejaagd. Ja, en derde keer, wanneer dan? Ja, met Dolle Dinsdag. Dolle dinsdag? Ja. Toen uh, had het verzet van Kruiningen moed opgevat, kennelijk. En die had een paar of Duitsers of landwachters... Dit is nooit duidelijk geworden, er is namelijk geen letter... op papier uh, overgeschreven, maar in elk geval... zag er een paar gepakt die op de vlucht waren, opgesloten. Na twee of drie dagen kwamen de Duitsers terug en die waren woedend. En die besloten om het dorp in de fik te steken... Alleen die burgemeester heeft het voorkomen. De burgemeester was Duits Freundlich. Die mocht ik naar de oorlog niet meer terugkomen. En die heeft het voor elkaar gekregen dat de Duitsers zeiden... oké, okay, dan moet om 12 uur vanmiddag iedereen van het dorp af zijn. Dus dan krijg je uh, uh, weer een vlucht uit zo'n dorp. En die mensen die zijn in allerlei uh, boerderijen in de, in de polder... of in aanpalende dorpen terechtgekomen... en hebben daar gedurende veertien dagen zitten wachten... tot de Duitsers zeiden, nou ja, dan mag je weer weer terugkomen. Ja. En daar zijn weer prachtige verhalen over, inclusief foto's zelfs. Dus ook al staat er niks opgeschreven, het is niet verzonnen... want we hebben de foto's nog. Ja. Allemaal verhalen over evacuatie... die ja. nog in geen enkel Zeeuws geschiedenisboek stonden. De zeven zijn geëvacueerd, eerst door Nederlanders... daarna door Duitsers, vervolgens ook nog door geallieerden. Ja, want die hebben, die hebben de dijken in Walcheren doorgegooid... om de Duitse daar te verjagen. Maar vervolgens zaten die burgers daar... En Walcheren heeft een vorm van een soort bord. Dus die konden nog wel in die duinrand, maar daar was het ook leeg. Maar door, door wie kon je nou het best geëvacueerd worden? Nederlanders, Duitsers of geallieerd? Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Na <lacht> Wat goed. Misschien wel door de Duitsers. Want die hadden het wel goed geregeld dat er ook evacuatiegeld ja. en dat soort dingen waren. En die laatste evacuatie van Walcheren naar, naar Zuid-Beverland en Noord-Beverland. Nou, daar heb ik wel heel treurige verhalen over gehoord. Over zeeuwen en andere zeeuwen. De ene zeeuw tegen de andere zei. Ik heb hier al genoeg ellende gehad met de oorlogen, Ik wil je niet hebben niet zo leuk, Zeeuwen, soms onder elkaar. Nee, er staat ook ergens in je boek dat die Brabanders... die katholieken dat misschien wel beter deden... Ja, dan Zeven het zelf gedaan die zouden hebben. Brabanders. Ja. Die, want bijvoorbeeld de Tolenaars... die, zijn, ja, die moesten eigenlijk... Nou, weet ik waar, die kregen ze, maar die gingen schooien... in Bergen-op-Zoom, Halsteren, Nieuw-Vossenmeer en zo... langs de deur heb je alsjeblieft een plekje voor me. Nou, die hebben echt alles... aan schuurtjes en... en, en, en, en, en hokjes, kippenhokken zelfs... hebben ze beschikbaar gesteld. Nou, geweldig. Ja, geweldig, die Brabanders. Goed, Kees, bedankt. Uh, je geschiedschrijving heet Verjaagd door vuur en water. Uh, het is uitgegeven bij Den Boer de Ruiter. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met een heel bijzondere familiegeschiedenis... en een documentaire over het wenen van 1913. Tot zo, tot na het nieuws. Elke zondagmiddag om kwart over twaalf. tijd voor de perstribune. Hallo, daar ben ik weer. Met daarin antwoord op de vraag... Hoe brutaal is presentatrice Jojanneke van den Bergen eigenlijk? Ik mag dat niet aan u vragen. FC de MOS-trainer Jan Poortvliet over zijn voetbalbelevenissen in het land van de Diewe Paus. Papam. Argentinië. Dan onderga je alles alsof in een drone en je wordt pas wakker op het moment dat je weer thuis bent. En de herinneringen van wielrenner Arie den Hartog aan zijn Milan Sanremo-overwinning. Toen ik op de fiets zat voelde ik mijn eigen niet zo fris, want ze reden zo verschrikkelijk hard. Zometeen, kwart over twaalf, de perstribune op Radio 1.